Rusland heeft gisteravond laat de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen met drones. Volgens lokale autoriteiten kwamen daarbij zeker zeven mensen om het leven, onder wie drie kinderen. Bij de aanval op Kharkiv werd een tankstation geraakt. Daardoor brak een grote brand uit. Veertien huizen in de buurt werden volledig verwoest en tientallen bewoners moesten hun huis uit. Volgens de autoriteiten werd in een dorp niet ver van Kharkiv ook een ziekenhuis en een restaurant geraakt door drones. In Zuid-Spanje zijn gisteravond drie agenten omgekomen. Twee andere agenten raakten gewond. Ze werden in de haven van Barbaten overva overvaren door een drugsboot. Op beelden is te zien dat een grote speedboot een paar keer langs de politieboot vaart... en vervolgens eroverheen gaat. Volgens Spaanse media schelden er in de haven meerdere drugsboten vanwege het slechte weer. Normaal gesproken liggen ze op de open zee om drugs op te pikken... De Spaanse politie is boos op de overheid omdat er te weinig personeel zou zijn om drugsmokkelaars aan te pakken. In Florida zijn twee inzittenden van een vliegtuigje omgekomen bij een noodlanding op de snelweg. Het toestel botste bij de landing tegen twee voertuigen. Het vliegtuig met vijf inzittenden vloog na de noodlanding in brand. Het weer, vooral in het noorden nog af en toe een bui. Verder is het droog. Het is vanmiddag tussen de 11 en 14 graden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Toebak leeft. Ja, Toebak leeft op de radio. Even na acht uur in het langzaam lichtbordende Zandvoort. En in Nederland natuurlijk. Ja, wel heftig nieuws. Maar ook wel weer mooi nieuws natuurlijk. Wat we gisteren hoorden. Veel reacties op het overlijden van oud-premier Dries van Acht. Een conservatieve katholiek die eindigde als activist. Ja, die eindigde als activist. Hij was natuurlijk ook helemaal voor de Palestijn. Hij had zich er helemaal in gelezen. Hij was er langs geweest. En nou ja, hij dacht, oh, dit moet echt afgelopen zijn. Hij heeft een heel mooi politiek landschap achtergelaten. Vooral ook die reacties over en weer met uh, Den Uyl natuurlijk. Die waren altijd erg mooi. Even een, een fragment. In de politiek, je weet wel wat hem drijft. Maar uh, waarheen, daar weet ik niet. Ik heb wel eens tegen hem gezegd... Uh... Ik heb met jou altijd het gevoel aan een schaakbord te zitten. En als je even omdraait, zijn de stukken verzet. Ja, mooie uitspraak. Den Uyl over Van, Van Acht en Van Acht over Den Uyl. Echt mooi om dat weer terug te horen. En uh, had ook dat mooie taalgebruik. Hè. Zo Komt hier mooi in uitdrukking. Ik was back af, mijn beste. Totaal leeggepierd. Mijn beste. Ik was back af gewoon. Ja, de ja, vriend, mooi. zegt ook En de ja. kameraad En kameraad En Mieters. Uh, en ik denk dat Wilders ook nog een paar uitdrukkingen van hem heeft uh, overgenomen. Maar goed, ja, hij was een mooie man. En, uh, ja, wat wil ja, het is toch mooi. Op die 90-jarige leeftijd samen met je vrouw. stap je uit het leven vandaan. Nou ja, goed. Dat was niet omdat het leuk was. Maar omdat het gewoon toch wel... Ja, het klaar was. Klaar was. Tot ooit. Tot ooit leven. Het, ja, het was, was mooi. Het was... Uh, te veel uh, pijn en uh, dingen die niet, niet lekker waren. Dus ja. dan kan dat toch mooi geregeld worden hier in Nederland. Ja. Ja. ja. Ik vind het ook wel een goede zaak. Ja. Nou ja, ik ben gisteren naar een avond geweest bij Haarlem 105. Ja. Dat was ook bijzonder, want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, gezamenlijk een bepaalde subsidie aangevraagd. Ja. En uh, waardoor. Uh, maar er was dan dat we een beetje samen gaan werken. Dus we hebben gisteravond. Uh, Samen bier gedronken? Uh, samen, ja. <laughs> ja, Ja, dat dacht ik al. Ik zag zo'n leuk flesje gin ja? staan. Dus ik heb een gin tonic uh, ja? gekregen. Maar het was wel leuk, want ik was in die ruimte al geweest. Want daar had je ook... Uh, dat je wel eens kon koken met een kookclub. het uh, ja, is toch, je toch het wel, een beetje natuurlijk. zoeken. Ja? Nee, nee, maar het is toch een beetje zoeken waar het is. Want je hebt dan Haarlem weg, Zijweg-Tien. Maar, maar, maar wat, waar, en, uh, die, wat gaan we samenwerken? Wat is dan precies uh, nou, om tot elkaar te komen? Nou, het is misschien dat we bepaalde projecten samen kunnen doen. En zeker ook... Uh, met grote activiteiten in Haarlem of in Zandvoort... dat we dan, al, dan soms gezamenlijk uitzenden of zo. Oh ja. Zo is het, het de Grand Prix natuurlijk. Ja, ik was zeggen, de Grand Prix kan Haarlem mooi meegenieten van hier. Misschien krijgen ze meer voor elkaar bij de, bij de organisatie dan wij. Ja, wie ja. Weet, je weet. Want het is een, een totaal gesloten organisatie. En ze waren al, hier waren ze al bang, uh, blij als ze een balkonnetje hadden. dat ze op afstand met je mee konden kijken. Want op het uh, circuit werd hem niet toegestaan. Nee, ik, hè? nee dus zoiets, ja. Dus zicht, uh, nou ja, ja, Haarlem is natuurlijk wel veel groter. En ik moet zeggen, het was wel apart. Want de, de burgemeester was er ook. Ja. Yeah. En, uh, en, maar ook de burgemeester van Haarlem was een vrouw. Dat wist ik. Ik kende haar eigenlijk niet. En uh, hoe heet het? Uh, ja, het, wel, ik vond het wel uh, leuk om mee te maken. Maar volgens mij stopt ze nu. En toen zei ze ook, uh, hoorde ik haar ook zeggen tegen iemand: van, Nou, misschien word ik nu toch wel. Uh, uh, ook vrijwilliger hier. Okay. Dus blijkbaar vinden ze het uh, Van de burgemeester hele... naar een, een dj. Nou ja. Nou, een uh, presentatrice. presentatrice of zo. So, maar ja, je ja. weet natuurlijk wel heel veel. Je hebt natuurlijk al heel veel meegemaakt in die tijd. Politiek kan dus je uh, mooi... Uh, kan mooi, mooi, Ja, mooi. politiek café kan je wel presenteren, natuurlijk. Ja, zeker weten. Kom maar wel. naar Zandvoort, zal ik dan zeggen. Dat is wel mooi. Goed, dat zal niet gebeuren. Dat wij het We Toepaklijst over tien uur slacht. Houden hier en daar wat informatie? Onder andere weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde op 10 februari. Eerst Rooney. Love don't come so easily. This doesn't have to end in tragedy. I have you and you have Een geleden met Rooney. When did your heart go missing? Wanneer ben je zo'n koude bitch geworden? Is dat de vertaling van deze platijn? Doe even normaal, dat weet ik niet of het daarom gaat, maar... When did your heart go missing? Of wel, wanneer heb je geen hart meer gekregen? Zo is het. Goed, het is de zatermorgen en vandaag uh, hoorden we allerlei berichten weer, onder andere over dit. Na jaren van bezuinigingen krijgt Defensie weer meer geld vanwege toenemende spanningen in de wereld, met name de oorlog in Oekraïne. Door heel Nederland zoeken ze naar extra oefenterreinen, kazernes en ook ruimte voor gevechtsvliegtuigen. Ja, dat betekent weer meer vliegbewegingen hier in Nederland en uh, ja, het wordt echt serieus nu, want nu schijnt dus dat de Nederlandse troepen niet naar een of ander exotisch gebied... worden gestuurd om te oefenen of om daar mensen te redden en te steunen. Nee, ze moeten misschien wel echt gaan uh, vechten in Litouwen. En dat schijnt een soort, uh, uh, uh, soort gebied te zijn. Uh, ingeklemd tussen de Russische enclave Kelingingrad... Breek je het dus zo uit, en Wit-Rusland. Uh, en Wit en uh, daar moeten dan de troepen van Nederland en Duitsland... die gaan dan bij elkaar, gaan ze daar dus... Uh, uh, Oekraïne verdedigen. Okay. En dat is de serieuze shit, zeg maar. Uh, het is afgelopen met uh, die leuke baantjes bij de landmacht. Echt, de wapens trekken. En uh, dat is heftig. En uh, uh, Poetin is er ook afgelopen week nog geïnterviewd ge door Tucker Carlson. Ja, Misschien. Die... heb gezien. Ik, uh... Nee, ik kwam er niet doorheen. Ja, ja. Ik De half uurtje heb ik, ik niet Ik ook dat het eerste half, jaar kon je al half uur kon je al doorspoelen, zei je. Ja. Uh, die, die ene man. Uh, die ja, dat maakt niet uit. Ja. Maar goed, uiteindelijk, ja, hij gaf even een geschiedenisles. Hoe het me echt rustig in elkaar zat, Daar denken wij allemaal wel. Lekker boeien, het gaat om nu. Wat hebben we het over vroeger? Wat we gaan het over nu? Wij hebben nu samenleven. Maar goed, dat wilde hij even uitleggen. En Tucker Carlson heeft ontzettende kritiek zijn vragen gesteld. Het vuur aan de schenen gelegd. Hij heeft daar ook nog een, een, een of andere Amerikaanse journalist mee naar huis gekregen. Nou, hij heeft echt heel veel voor elkaar gekregen. Niet. Nee. Heel veel doden voor elkaar gekregen. Nee, dat weet ik niet of hij doden voor elkaar gekregen. Maar uiteindelijk uh, heeft hij hier leuk met uh, Poetin gezellig zitten babbelen. Ja, Poetin. Ik bedoel, het is Poetin. Ja. Uiteraard. Ja. Dus ja. dat, maar goed, hij zegt zelf dat hij helemaal, helemaal geen interesse heeft in Litouw... en al die de landen daarom heeft hij helemaal... Hij wil gewoon alleen... Alleen Oekraïne. Dan. Alleen Oekraïne, dat hoort bij hem gewoon. Dus ja, dat ja, heeft ja. hij gezegd, dus we hoeven ons helemaal nergens druk om te maken. Nou, ik weet het niet met zo'n staalhard <laughs> gezicht. Nou, we gaan het afwachten. Yeah. Ik heb hier een bericht dat er een Richard Ploot, dus een Fransman... Frans yeah. die had dus een Eiffeltoren gemaakt met ruim 700.000 lucifers. En die was echt 7,19 meter 19, dus Zo. hoger dan het vorige wereldrecord. Hij had 706.900 luciferstofjes gebruikt. Yeah. Maar ja, de droomspad bij één, want uh, hij had... Dus, stuk? Nee, yeah. maar hij had dus bij een Luciferfabriek gevraagd... om uh, lucifers zonder, uh, zonder dat kopje met zwavel... Yeah. Want zij denken, ja, anders moet die ze allemaal eraf halen. en uh, Omdat 706.900 keer ja, te doen. Het is vrij veel, te... veel te... werk. Wel werk. Yeah. Was het afgezegd, dus was afgezegd, dan zijn ze allemaal verdrietig. Maar er is inmiddels een update. En uh, ze hebben toch uh, het wereldrecord aangeboden. Omdat ze uh, dus zeiden, ja, ze vonden zichzelf toch wel te streng. En we zijn trots dat we zo grondig mogelijk zijn bij het beoordelen van bewijsmateriaal, Want we willen wel een gelijk speelveld creëren voor iedereen die een record wil vestigen. Oké, okay, dus eigenlijk is het geen officieel record, omdat dat het geen lucifers houtjes zijn. Is dat dat het, het gewoon houtjes zijn. Het, houtjes de, zijn. het, het zijn, zijn gewoon houtjes. Zijn, ja, en het zijn geen lucifers. Nee. Dus, maar ja, al, hij heeft inmiddels wel uh, zichzelf uh, in de boeken geschreven. Want de vorige recordhouder had de eiffeltoren gebouwd... Die was slechts 6 meter 53. En zijn hoop is eigenlijk ja. dat hij dus binnenkort als de opening van de Olympische ja. Spelen zijn. Ja. dat hij daar mag staan. Ja, klopt. En een klein stukje van die, uh, die Eiffeltoren wordt ook bij de medailles ingesmolten, geloof ik, toch? Oh, is nee, dat, nee, dat was bij de Olijveltoren toch. Oh. Dus, ja, straks de straks de Er nog meer leuke winterswaardigheden. Maar eerst even uit het nieuwe album van Nothing But Thieves. Even wennen. Ja, wat is het? Pop-rock? Ik weet het niet misschien meer. No, no, no. He says what? Ja, 2022 kwam haar debuut EP uit, View from a Bridge. Hey, dat kunnen we. En daarna is het leven redelijk veranderd voor deze Etta Marcus. Het is alternatieve muziek bij GFM, Girls, Death Play. Daarvoor de nieuwe single van, ja, uh, Nothing But Thieves. Dat is toch een beetje anders geworden. Een beetje elektronische popmuziek is het geworden. Het is een beetje apart. Dat heet No-No. Hij zegt what? Wat de fuck? En binnenkort spelen ze hier in Nederland. En ik had al een aantal mensen gehoord. Die gaan er graag heen. En Het is leuk. Vooral de oude muziek van Nothing But Thieves. Nou, het klinkt alsof ik nu weer een heel oude man aan het worden bent. Dat alleen de oude muziek leuk is. Nee, maar goed. We zijn even een andere weg ingeslagen. Net als de Falls. Is ook niet je denkt. Wat is dit? Nee, joh. Maar goed. Ze dus draaien. Ze spelen namelijk op zo'n... Uh, een festival waarschijnlijk vast of zo'n optreden. Vast ook wel oude muziek, dus dan kom je vast wel aan je trekken. Goed, het is de zaterdagmorgen. We lopen naar de Standvoortse berichten, maar we hebben eerst nog wat andere berichten. Vertel. Ja, ik vind het heel bijzonder. Je hebt nu een brief van Peter, en die willen dan paarden en andere dieren laten verdwijnen uit draaimolen. Ja, ja, ja. En uh, want die beelden van dieren zouden kinderen het idee kunnen geven dat dieren alleen maar zijn voor ons amusement. Terwijl ze net als wij angst, pijn, vreugde en liefde kunnen ervaren. Wat mooi dit. Ja. De mensen daar gewoon echt. Die zijn echt de hele tijd naar de wereld aan het kijken. Wat kan dit en wat kan dat? Ik zag namelijk een werkbord. van de kant van echt waren werkmannen bezig. En te veel op. Het is een, een, een rood bord, of het is een wit bord met een rode rand. En in het midden stond een donkere man. Werken. Ik denk, oeh, dat kan niet. Dat kan ook niet meer. Nee, het zijn nee. niet alleen maar donkere mensen. Er zijn wel heel veel donkere mensen aan het werk. Maar is, is dat niet helemaal stigmatiserend dat alleen donkere mensen aan het werk zijn? Ja, maar weet je wat, ook, wat ik ook zo erg vind? Van dieren die als de attractie worden ingezet. Ja? Net zoals kamelen, paarden, olifanten en dolfijnen. Zijn niet vrij om hun eigen leven te leiden. Nee, maar moet je eens moet je voor, een, uh, voor een slachthuis gaan staan? Die hebben dat ook. Die kunnen ook niet hun eigen leven vrij leiden. Nee. Dus uh, ja, dus, dat vind ik dan wel heel erg. En uh, het is nu ook al zo dat. Uh, dat weet uh, ze. Alk Anke Bakker, die is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Die pleit er nu voor. Omdat ze een Groen Stadspark willen op de plaats van het leeuwverblijf Oh ja. Die vinden ze eigenlijk ook dat het niet meer kan. Nee, ik kan ja, ze hebben ik niet dus niet. wel uh, een, een uh, peiling gedaan onder uh, 2081 leden. Maar een groot deel vindt dus toch wel dat dierentuinen gewoon kunnen blijven zoals ze nu zijn. Ja, kinderen kunnen leren wat voor dieren het zijn. Ja, dat vind ik echt een hele slappe zon Maar ja, tegenwoordig met al die films en zo. En, en, en de drones, met al die mooie beelden. dan hoeft het eigenlijk bijna niet meer. Nee. Maar ja. Nou nee, ja, goed, ja. al die films, ook een heel verkeerd voorbeeld. als je daar naar zit te kijken. je denkt, oh, wat geweldig. Ja, een paard wat neergezabeld wordt en zoiets. En... Ja, daar zit ook een verkeerde voorbeeld in. Mag je het neergeslagen Nou ja, goed, in films zie je we ja? ook heel vaak dat paarden worden neergeschoten. en je denkt, je is een verkeerd beeld. Dat ja. je dan. Maar ja. ja, dat is dan weer een soort. Dat is dan weer documentaire-achtig. Dat is geschiedenis, daar mag je wel over praten. Maar je kan ja. ook weer de geschiedenis verheerlijken. Het was ook een mooie tijd waar ik toegeleefd had. Het is allemaal moeilijk, hè, waar we momenteel mee bezig zijn. Ja. Het is allemaal moeilijk, ja. Het, echt wel heel erg. het gaat wel heel erg ver, allemaal. Ik ben wel voor, het, zeg maar, door de, de, de hokken van de leeuw maar open. Maar oh. alles los door de stad en dan oh. zien we wel. Hoor, oh, dan zien we wel. Kijk ja. wie het sterkste ja. overleeft gewoon. Ja, het, het, het gaat Kijk wel Kijk heel... hoe hard mensen nog kunnen rennen. Dat kunnen ze niet meer hoor. Het gaat weer heel ver om houten paarden. Maar goed, haal de houten paarden weg. En zet dan uh, mensen daar neer waar je in kunt nee, klimmen. Nee, nee, niet de houten paarden. Deze willen, je hebt draaimolens met echte paarden. En met echte paarden? Ja, ze willen dus, uh, uh, je hebt dan soms uh, dat je ergens... Uh, uh, putten hebt en uh, dan, dan, gaat, dan loopt steeds een, een dier in een rondje, waardoor dus continu, dus eigenlijk in plaats van stoom yeah. loopt er een paard om, uh, echt waar? om er bepaalde dingen gebeuren. Ja, ja. Ik kan me er niks bij voorstellen. Nee? <laughs> nee. Ik heb ze nog nooit gezien. Het echt met echte paarden. Nou, ik eis aankomend uur dat ik daar een foto van krijg te zien. Gewoon. Dat ben ik wel niet schreef. Of een filmpje ervan. Dat zou helemaal mooi zijn. Dat zet u op de Facebook. Goed, ja, hier nog meer nieuwe muziek. Zo geloof ik. Kings of Sweden. Ik, ik weet niet dat ze uh, heel veel koningen hebben. Maar Kings of Sweden. Future Island. Jaartjes aan de weg, 2006 ontstaan, Future Island. En uh, nou ja, als je ze wil zien, dan moet je naar Duitsland, daar schijnen ze binnenkort op te treden. Dus nou dat is een stukje rij, misschien moet je verwachten ze dus binnenkort deze kant op. Ze hebben nu album uit en uh, die kan je hier ook verwachten natuurlijk. Kings of Sweden heet het nummer People Who Aren't There Anymore. Komen ze echt uit Zweden, de Kings of Sweden? Nee, Ze nee. komen uit Baltimore. Nou ja. Oké. Okay. Dat is gewoon een grap. Maakt Ja, ja, Moet je al die dingen bedenken. Yo, ze hebben al zoveel albums afgelopen. Al Geef het af. Wat verseren we nou weer voor titel? Het maakt ook allemaal niet uit. Je zweeft als Parcelleder stelt deze muziek nog in een film. Een hele macabere film. Waar een vrouw vruchtbaar werd van een auto. Ik zou niet helemaal beschrijven hoe dat... Maar het had wel te maken met het schakelpookje. Werd nou, ze vruchtbaar van de auto of werd ze bevrucht door de? Bevrucht door een auto. Oh. Ja, en daar kwam er uiteindelijk een klein uh, autootje uit, Ja, klopt. Nou, er was heel raar. Wil ik heb er echt niet meer over praten. Dat was een hele dramatische film. Ik heb echt. Ik heb er de helft van de tijd met mijn ogen die gezeten. Het was zo luguber. Heeft de titel nog eens? Uh, ja, ik zal het even opzoeken. Ja, leuk, leuk. Het is alweer een paar jaar geleden dit. Het is echt een vage film. En toen weet ik nog wel. Dat we binnenkwamen, er stond er al zo'n zo zo zo uh, vrijwilliger bij de ingang. En die had een kale kop. En die had, zo had een stokje tussen zijn tanden. Dit snap ik al nooit. Waar was die een iPad tussen... door aan het bouwen. Ja, misschien zoiets. En die zegt van nou, ik moet wel waarschuwen hoor. Deze film die... Uh, die uh, ja, er zijn mensen die lopen halverwege zomaar weg. Omdat het een beetje bloederig is. Dan moet ik van tevoren zeggen. Ik ben net het van de organisatie. Dus we zijn we gewaarschuwd. Ik denk nou, jezus, oké. Okay. Dus nou ja, het begon. In een van We waren met z'n vijf. Je wel een van onze vrienden. liep echt halverwege de film. Hij zegt, nee hoor, dan trek ik dit. Ik zie jullie straks wel. Die was echt boos ook gewoon. Ga de kroeg in, ik neem het nooit. En ik heb toen, tijdens de film heb ik uiteindelijk zeg maar... Nou, mijn, mijn boeiel zit schoonmaken, want Het was echt zo bizar. Het was gewoon, klopte gewoon helemaal niet. Maar gang. je denkt, straks mis ik wat als ik wegga. Maar er staat wel hele goede muziek in. Ja, ja. Onder andere Future Islands. Dus. Maar het <laughs> is net niet als Clockwork Orange. Eigenlijk Ook wel. Naar. Ook zo naar. <laughs> Zeker, sorry, we waren begonnen met de Zandvoortse berichten. Bodine houdt de gemoeder wel bezig. Want ja, dat wordt de Duitse inzending. En ze komt uit Zandvoort vandaan. Hoe haal je het in? je je... Nou, maakt het verder uit. En Bodine woont hier in Zandvoort. En ze woont hier al, ja, uh, weet dat? Uh, sinds acht jaar of zo, geloof ik? Nee? Is al een tijdje woont ze hier? Nou, ik heb het ergens opgeschreven. Ja, vanaf ze de werd... zesde woont, hier de zes zes woont ze hier. En uh, ze is echt hier geworteld. Ze, ze voelt zich helemaal thuis hier. En uh, ze is nu ook heel fanatiek op bezig geweest. Ging op driejarige leeftijd ging ze al uh, uh, uh, zingen. Op achtjarige leeftijd ging ze een les nemen. En toen had ik er al op op de elfde. En toen dacht ik al van... Wauw, dit vind ik echt gaaf. Dit wil ik gewoon echt de rest van mijn leven doen. En op de e deed ze mee met Voice Kids. En nou goed, al die adrenalinekikken die je dan krijgt als je op het podium staat... dat ons inspireert en dat, daar wil ik mee door. En haar moeder is dan een tegenhanger die geeft yoga en mediteert. En, en vindt hier de rust aan de kust. En uiteindelijk zeg maar, het zou toch geweldig zijn als ik samen met Joost Klein... onze inzending voor Nederland in de finale staan. Dat zou toch mooi zijn? Oh, dat zou zeker wel leuk zijn. Dus er werd ingeïnterviewd door Mick. En je uh, staat in de standvoortskant uitgebreid. Leuk, oh, leuk. leuk. Afgelopen woensdag is iets minder leuk uh, bericht. Is er een geweldsincident geweest in de Flemingstraat in Zandvoort-Noord? En volgens de politie is daarbij een persoon neergestoken. En de vermoedelijke dader is ter plaatse aangehouden door de politie. En het neergestoken slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. En uh, na de berichtgeving gaat volgen. Maar zowel het slachtoffer als de dader is een vrouw. Dat vind ik wel bijzonder. Dus, uh, ze trekken elkaar niet meer aan de haren, de meisjes. Maar nee? ze gaan beginnen nu te steken. Ik bedoel, een stapje verder. En, uh, hoor. Maar anyway, emancipatie. Ja? Uh, oh, nee niet. Nee, niet. Ja. Nu niet. Maar de forensische opsporing heeft geen plaats. Daar liek te hoeven in te richten en... Uh, Hey, we gaan horen hoe het afloopt. Ik vind het wel heftig hoor. Dit trouwens. is wel heftig. Ik ben altijd nieuwsgierig. Waar gaat dat over? Het zal niet over drugs gaan. Over uh, jongen waarschijnlijk. Even stigmatiserend. Jij over... hebt naar mijn vriend gekeken. Nee toch? Is het zo plat weer? Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Allee, tips stromen binnen bij de gemeente... over extra uh, locaties voor extra woningen. Ja, de gemeente heeft zelf een doel opgelegd. Ze willen voor 2030 750 minimaal extra woningen geplaatst hebben hier in Zandvoort. En als uh, uh, uh, wethouder Kloet, die is op de fiets al door Zandvoort heen gereden... toen kwam hij hier net werken, Toen dacht ik: als je kijkt hoe het alles in elkaar zit... dan kan ik meteen kijken waar extra woningen komen. Want hij heeft dat plan al eerder gelanceerd in een andere gemeente waar hij toen werkte. Toen heeft hij ook een wedstrijd uh, nou ja, uitgeloofd, klinkt raar... maar hij heeft ook mensen geïnspireerd om... jongens, geef ons tips, waar kunnen we woningen plaatsen? En dat heeft toen best wel veel opgeleverd. En hier in Zandvoort komen ook veel tips binnen. Dus daar gaan ze serieus mee aan de gang. Dus uh, heb je ideetjes. Ik zal zelf zeggen het circuitpark. En, uh, ze zitten dan uiteindelijk natuurlijk wel aan criteria uh, verbonden. Zoals bestemming, eigendom, verkeerssituatie. Want ja, je kan wel een huis op plaatsen. Maar kan daar wel een auto bij komen of een fiets. En ook hebben ze te maken met milieuregels. En wees gerust. De milieuregels die zijn hetzelfde als het circuitpark Zandvoort. Dus er is heel veel mogelijk. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja, Er is uh, natuurlijk nu weer een spreidingswet in werking getreden. Per 1 februari. En die ging dus eigenlijk uh, dat er voldoende op. Opvangplekken in en een evenwichtigere verdeling moeten zijn van de asielopvang. Ja, nee. En er is een raadsinformatiebrief inmiddels geschreven. En het schijnt dus dat de aantal opvangplaatsen verzand wordt. in de indicatieve verdeling die gepubliceerd is, dat het er 94 zouden moeten zijn. Indicatieve? Ja, ja. Te mooi hoor. Indicatief, ja, ze geeft een indicatie. Ja, okay. En uh, laten we nou weer eens een keertje nou niet weer roomse dan de pauze zijn. dat wij dan zeggen, nou we doen er wel 200 hoor. Maar uh, doe, uh, doe dan gewoon van, nou ja, maximaal 100. Dat is een mooi rond getal. En daarvan zijn acht geschikt voor uh, AMV'ers. Dan denk je, wat zijn dat dan? Dat zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Ja, ja. Dus nou ja, de college bereidt dus een voorstel voor... om met de raad van gedachten te wisselen over de wijze waarop. Ja. Maar ja, als ik dan al hoor dat wij al uh, uh, uh, uh, heel veel uh, woningen hebben... Die, uh, uh, waar de Oekraïnse vluchtelingen zitten, op Kuridex... Ja. En daar, daar zitten dus echt al 120 Oekraïnse vluchtelingen. Dan zijn we toch al klaar? Of uh, nee, nee, beginnen nee. we nu weer nieuw nee, te tellen? Nee, nee. Dat is net weer anders. Te ja. Ja, goed, we moeten in wat uh, Kernem, uh, was dat ook alweer? 3347 vluchtelingen ja. worden ondergebracht. Ja. Dus dat is, ja, dat, de, onder, de gemeentes gaan onderling gaan ze overleggen hoe ze gaan. Uh, Delen. En ook een beetje en kijken, de, wat is de oppervlakte van uw gemeente? Ja, de wat regie... Nou, daar hebben ze wel naar gekeken. Maar misschien... weet jij wel, zegt de ene gemeente, ik denk van... nou, ik kan wel wat extra, dan doe jij wat minder, en de volgende keer weer anders. Een beetje overleggen. Beetje de regietafel moeten ze dus, uh, gaan doen. En, uh, nou goed, dat zou mooi zijn. en Ja, het vervelende is wel... ze zouden op het parkeerterrein uh, Zuid, zouden ze iets gaan realiseren. Maar ja, dat gaat een beetje lastig worden. Want ja, daar is asbest. Dus daar zijn ze nu ook nog fanatiek mee bezig. Uh, ja. Want ja, uh, moet, wat moet er op komen? Gastegels. Of moeten er betonplaten komen? Sommigen zeggen grastegels, anderen zeggen betonplaten. daar en... zijn ze nog fanatiek mee bezig om dat uit te zoeken. Oké. Okay. Ja. Ja, nou goed, het is zo hebben interessant voor ze berichten te We hebben straks morning, veel meer. Ja, zeker. We beginnen met een nieuwe track om je te Deze zal je Yes, Masterpiece hier. Start you up. How to write a master plan. The flat. Routine has crept up and it's boring. I better call up Birdie and find out where she's at. Come on and tell me what you're. Going Ja, leuk hoor. Masterpiece, zo heet hij. Start You Up. Het nieuwe album heet: How to Write a Masterpiece. <laughs> dat is wel weer leuk. En dat is wel uit hoe je tot dit mooie album komt, denk ik. Tijdens het beluisteren eh, van het album. Goed, het is de zaterdagmorgen en een leuke bartijen. Straks nog een, een heel dramatisch uh, verhaal, trouwens. Even kijken of we Zodat een barspartij is, ik in één keer te denken. Ja, Cliff Burton zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is een broek van uh, uh, uh, Metallica. Maar goed, daar straks nog even meer over. Die kwam op een heel dramatische einde, uh, manier aan zijn einde, maar heeft wel een gigantisch uh, legacy achtergelaten. Dat is wel mooi. Goed, uh, we kijken nog meer. Even wat speelt er allemaal in de wereld. Onder andere lezen we dat Abu Talib is terug. Was op vakantie. Nee, doe even normaal. Hij was niet op vakantie. Echt niet. Hij was namelijk ook over een versie bezig... om te kijken hoe je drugscriminelen kon aanpakken. Maar nu uiteindelijk, na elf dagen was hij op de plek... waar natuurlijk die bom is geëxplodeerd in de wijk uh, ja, Schampenkamp in Rotterdam. Daar is natuurlijk een uh, soort van drugslaboratorium uh, geëxplodeerd. En daar was de plaatsvervangende burgemeester al op bezoek geweest. Maar ze wilde Abu Talib natuurlijk. Dat is de echte burgemeester. Die wil ze op bezoek hebben. Maar dat duurde elf dagen. En afgelopen vrijdag was hij daar dus gisteren. En Beb, en Beb is een vrouw die er woont. En die is vrij direct. En die zegt, nou, hé, hé, kom je nou eindelijk een keer. Dus zit is tijd. En uh, ze was een beetje, ondaan, een beetje ondaan. Maar ze waren toch over het algemeen wel blij dat hij er rondliep. Dat hij even bij de viesboer binnenliep. Maar even te vragen hoe het was verlopen. En ook even vragen of zijn vervanger het goed had gedaan. En daar waren ze eigenlijk wel blij mee. Maar ja, ja, hij is wel het gezicht van, van, van Rotterdam. The... Ja, wie gaat zijn vervanger worden straks? Ja, dat vind het ja, echt, dat echt is... jammer dat hij ja, weggaat. gaat. Ja, echt jammer. Nou, heel veel mensen. Het was een heel het wel. inspirerende man. Ja, we waren echt positief over hem dat hij toch nog even op de plek kwam kijken. En uh, nou ja, goed, hij is druk bezig om uh, niet alleen in Rotterdam de drugs aan te pakken, maar ook dus hij was dus op werkbezoek in een ander land. Ik weet het wel, niet waar het land aandeed. Maar daar was hij ook al lijntjes aan het bestuderen. Zo van, nou, hoe, hoe kan ik dat een beetje stoppen dat het onze kant op komt? Dus goed bezig. Ja, ja er is iets, uh, dat is mijn grootste nachtmerrie: nou? dat je uh, je paspoort en je kilo's graag, Vin Air. Die uh, gaat alle passagiers vragen op de weegschaal te staan voordat ze in het vliegtuig zijn. Nee, stoppen. echt waar, echt serieus. Het weeg is niet verplicht, maar het gebeurt op vrijwillige basis en is anoniem. Dus niet dat er een heel groot scherm staat en dat je ziet... Wow, <lacht> of nou, wat een lichte, weet je wel zo. Ja. Maar ja, ze willen dus gewoon checken hoe zwaar het vliegtuig is voordat het de lucht ingaat. <kliek> Want iedere kilo die aan boord wordt meegenomen zorgt voor brandstofbesparing. En uh, juist niet, die ja. niet aan boord wordt meegenomen hè? en minder co 2 uitstoot. En uh, ja, je, je, je, het is het uiterste gewicht, uh, zodat ze geen maximale lading hebben. Dus daar ja. zijn allerlei vermoedens voor en zo. En ja. bij de vorige metingen, vijf, vijf jaar geleden, wilden een groot aantal vrijwilligers meedoen. En ze hopen ook dat dit keer een goede steekproef van vrijwilligers gaat komen. Dat ze gewoon een beetje kunnen checken van nou het gemiddelde is, weet je wel. Nou ja, het is natuurlijk wel mooi, zeg maar, als je weet gewoon dat je over twee maanden vakantie gaat... dat je een soort streefgewicht hebt, maar sowieso ga je vaak op zomervakantie. Dus dan wil je ook in een badpak. Je denkt van nou, dat wil ik ook mooi uitzien. En dan ben ik ook een stuk lichter voor in het vliegtuig. Echt plus, plus, plus allemaal. Echt, weet je wel. Goed voor het badpak, goed voor het vliegtuig, goed voor het milieu. Het hele rattenplan. Dus. Is het ook. Een goed stok achter de deur om toch uit aan je aan je ja, die die gaan dieeten denk ik dan maar zelf ja, ja ja ja. Ik start de auto. We gaan maar heen. Nou, het al bij rij. We rijden. We rijden gewoon een stukje rond. Mag dat nog voor deze hè? Ja, ik heb een formuline gevuld, echt waar. Oh, lekker ook. Kom uit de VN. En ze komen naar Utrecht. Ja, ze komen naar Nederland spelen. Op 16 maart dus. Kijken of je nog kaarten wil uh, scoren. Het is een leuke gitaartje. Ik word altijd wel vrolijk van dit soort muziek. Het is uh, de zaterdagmorgen. En kijk in de wereld in. Wat speelt er zich allemaal af? Nou, meld het ons. Ja, in de, schijnt, in de Keniaanse hoofdstad. Er zijn honderden studenten de straat op gegaan. Want ze voelen zich onveilig. En niet zonder reden. Want het zijn die Jena's. Die hebben deze week op een steenworp afstand van de universiteit in Nairobi... een man gedood en twee anderen verwond. Dus hebben ze daar de gewoon... dieren naar open gegooid al? Nee, maar ze zitten gewoon vlak naast het Nationaal Park. Het Nairobi National Park. En uh, opeens een of manier weten ze dus het park uit te komen. Het park is dus... Uh, ja, je kan beter dus het dorp gaan omheinen, zodat die dieren niet binnen kunnen komen. Want er was dus een, uh, een aanval al maandagavond. En uh, die is afgeslagen. Maar de man die, uh, heeft wel zijn duim verloren... En de persoon die hij, hij toen ging helpen, ja. die raakte ernstig gewond. Maar ja, die beesten hebben natuurlijk enorme scheurtanden, weet je wel. Ja. Dus, uh... Nou, vergeet, vergeet deze maar. Hè? Dit beest is een stuk enger gewoon. Ja. ja. Dus hop, John. Het zijn dus gevlekte Jena's. En het zijn de grootste en agressiefste jena'soorten. Ze kunnen meer dan 60 km per uur halen. Ah. Ze eten aas, maar jagen ook zelf. Stop, stop maar met ze rennen. Ja klim in een boom. Oh, dan nee, kunnen ze ook in. Ze hebben inmiddels besloten om één hyena dood te schieten. En dan gaan ze kijken of de hond. Uh, de hondstolheid heeft of andere ziekte. Ja. Ze, ze zoeken ook af en meer zijn, want ze leven in groepen. Maar ja, ze zijn nu aan het protesteren. Dan denken hyena's ook van: hé, hey, een buffet. Ja, ja de vraag is, is er genoeg eten in het bos daar? Of uh, moeten ze het echt wel uh, het dorp intrekken? Ja. ja, dat is het hè? Ja, dat is het. Dat is wel verontrustend. Dit is wel, uh, wel een, een angst van jagend verhaal. Ja. Ja. En natuurlijk neemt het langzaam over van ons. Ja. Oké, okay. die sequels zijn zeer succesvol. En dat verwijzen we met deze plaat. I want you to know me. Oh, so sweet. The ghost. Where there ever meets the coast. You know, we were close. is dit. Wie? Vistas. Ja, straks de uh, Seagulls, maar goed, uh, die staat er wel echt voor blij. Dit was uh, uh, ja, Cruel Heart van de Vistas. En uh, die hoor je hier ook. Uh, het is uh, tien minuten voor uh, negen. Straks weer een stukje geschiedenis. En afgelopen week politiek en hopen uh, te doen natuurlijk. Caroline van der Plas tijdens de vergadering moest zeggen van, ik vind het de werkomgeving echt, uh, nee, niet uh, oké. Okay. Ja, er dus er zat iemand naast en die had uh, wat gezegd over het feit dat ze alle filmpjes maken was. En die filmpjes plaatste dan weer in een pas context... waardoor je dan weer een knipbeeld krijgt van de politiek. En daar was die man het niet zo mee eens. En dat vond ze bedreigend of niet prettig. Of... En toen wilde ze uit de vergadering weglopen. Nou, daar hadden we nog zo'n man... Hè, die weer eerst heel hoog had zitten. Pieter Omzicht die natuurlijk eh, altijd eerst heel mystiek deed... en heel mystiek bleef. En uiteindelijk is hij nu gewoon uit de formatie weggelopen. Had een, nog wel een berichtje gestuurd. Een, had hij nog een briefje ergens achtergelaten? Of is dat van... Van het bureau afgewaaid, misschien is dat. Oh, oké. Okay. Ja. Dus nou, dat wist je helemaal ontgaan? Dat hij uit, dat, dat de, nemen, nee, nee, dat niet. Maar dat, die, dat, die, <laughs> dat er een briefje van zijn bureau afgewaakt werd. Ja, dat denk ik dan. Ik bedoel, maar hij de, als een appje met gestuurd, een appje heeft hij dus... Uh, zij, ja heeft hij heeft drie onderhandeld en informatie... Ja. heeft hij op, op uh, de hoogte gesteld. Ja, vroeger deden we het dan gewoon even persoonlijk. Maar hij was gewoon weggelopen. Het wachtte ook heel ja. even. En het grappige was... Uh, uh, Lubach maakte daar nog een mooi item van natuurlijk. Door te laten zien dat uh, hij was nergens te vinden. Uh, iedereen probeerde hem te zoeken... En jawel, bij Hubert Hatton zat hij aan tafel. En, daar was hij. En Hubert Hatton ging eerst nog wat andere mensen interviewen. Die konden nog iets zeggen over uh, omzicht. Van waar hebben jullie gezocht en waar was hij dan? En uh, zo gek dat hij weggegaan was. En aan de overkant zat hij gewoon. Zegt maar, hij, hier, hier, ja. ik ben hier. En je zag omzicht een beetje kijken. Het is wel een beetje een aparte situatie waar ik hier terecht ben gekomen. Ja, gast, dat heb je zelf gedaan. Echt, ja, het mooie dat Wat een idiot. Dat zou ik zeggen van... Uh, hij maakte er een punt van dat hij stukken we vroeg niet op tijd zou hebben ontvangen. Ja, Terwijl het hij het zelf met het hele uh, programma voor de verkiezingen... één dag voor uh, ja. de verkiezingen ja. zelf pas aankwam. Ja. kwam. Kakker. Ja, kwam je ook mee aan kakken. Ja, we, we, we hebben een programma, hoor. dat komt echt wel. We gaan Nederland redden. Ja, zeker. Maar het duurt allemaal heel lang ook gewoon ja. dat redden. Het is net zoals dat, uh, dat je aan het verdrinken bent en dat je uh, denkt van... Ja, ik moet nog dit, ik moet nog dat. En dan moet het dus, oh, hij is weg. Ja. Hij, uh, is, uh, hij heeft het niet gered. Uh, jammer. Het land heeft het niet gered. Nou ja. ja, nee, het, goed, is uh, aan aan, ja het is wel jammer allemaal. Ja, Het was natuurlijk altijd een rommeltje. En blijft ook, hij was in het begin al rommelig. Hij blijft misschien rommelig. Dus hij moet er niet bij. Maar wat gaan we dan doen? Opnieuw stemmen? Ik, Ik denk toch. dat hij gewoon misschien toch meer geschikt is als bestuurder. Uh, plaatselijk in uh, steden of zo. Ik denk dat hij gewoon een, een, een, een dossiervreter moet worden. Zich vastbijten. Ja. Als een autist een dossier helemaal doorpluizen. En dat overleg is ironisch goed in. Nee. nee, dat zag je ook wel in interviews, al eerder al. Hij was soms ook wel een beetje ontdaan als er bepaalde vragen werden oh ja, gesteld. Wat ja, wat hij dus samen met die andere dame... Uh, toch allemaal aan het licht gebracht is. Met die toeslagenaffaire daar uh, echt chapeau. Ja, dat heeft hij heel goed. En dat soort, dingen, dat soort dingen moet hij meer gaan doen inderdaad. Ja, ben ik helemaal met je eens. Dus, uh, uh, ja. niet, uh, nee, in dat, uh, dat overlegstructuur. Niet moet je in echt, de spotlight. Nee, en uh, dan is wel een Ja, Eer gaat er ook nog een keer de straat om. Gaat ook al alleen ministers op een ludieke... En grappige manier interviewen. En dan komt hij altijd Rutte even tegen. Wordt bijna een persoonlijke vriend van hem, denk ik straks. En Rutte... Je lacht van in zijn buisje. En ja, hier was ook een beetje van. Nou, je vindt het wel leuk zoals het gaat, hè? Ja, ja, ik zeg verder niks. <laughs> dus, uh, zei nee. Rutte dat of zei jij hier dat? Ja, dus, jij ja, hier vroeg het naar Rutte. Dan zei we, nee, ik zeg niks. Laat het allemaal gaan zo. Big <laughs> smile. Ik, ja, ik dacht dat het slecht was, maar het kan nog veel slechter. Juffie! Leuk! Ja. Dus, Leven is goed. Politiek, uh, ja, ja oh, man, wat een drama. Gewoon. Laatste plaatje voor 9 uur. Nee, nog niet allemaal, nee. Hier zijn dan de Seagulls. is a storm, Try to look my best But the music's always silent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 voor de grote eerste van de Seagulls. Elke keer weer een nieuwe, toch een stijl die ze zich aanmeet. Poppy muziek, I want you to know me, hier bij Toebak Leeft. Vandaag in de Telegraaf toelezen, top van de Mount Everest stinkt naar poep en vuil. Het is echt bizar, vroeger was het een speciaal soort groep die getraind was. En echte de en die liepen gewoon die Mount Everest op met misschien wel een sherpa. Oké, okay. doe jij die zware koffers maar, tegenwoordig wordt het wel even anders gedaan. Tegenwoordig, als je er naartoe loopt, dan onderweg zie je overal vuil, je ziet poep liggen, je ziet gasflessen, gasblikjes, zelfs hele tenten staan er nog. En in de basiskamp zie je soms... weet je gewoon niet wat je, wat je ziet. Je kan er soms warme broodjes halen bij het basiskamp. Maar is ik heb de... begrepen dat er eigenlijk misschien toch wel iets van... 200 doden nog onderweg liggen. Ja, dat zou ook dat kunnen. Daar heb ik ook eens over gehoord. Maar goed, dat, ja, dat is nou helemaal zo. Maar goed, het schijnt dat heel veel mensen gewoon heel veel troep meenemen. En er zijn zelfs ook van die CEO's. van die mensen met heel veel geld... die betalen dan zomaar 100.000 <kijf> euro om zeg maar met een helikopter op de top te worden geplaatst... om dan even een fotootje te maken en dan weer terug te gaan. Of sommige mensen willen dan echt heel graag naar de top, echt lopend. Die hebben dan bij elkaar iets van 30 zuurstofflessen nodig om daar te komen. Waarom? In die zuurstofflessen Goddan, waarom? moeten dan... Ja, omdat je ja, daar bijna je kan ademen in slechte conditie. En als ze dan uiteindelijk het ook niet redden... dan gaan soms ook. sommigen nog een rechtszaak beginnen. Want ze hadden beloofd, ik zou naar die top komen. Ik heb ja. daar gewoon voor betaald, ik moet op die top komen. Ja, dat gaat niet meer dus over dat je in conditie komt... maar dat je gewoon een soort attractie wil en daarvoor betaald hebt. Dus dan moet ik naar boven worden gebracht. Ja, pak dan een helikopter. Nou goed, tegenwoordig zijn ze wel druk bezig om... Eh, als je daar poept, dat je ook in een zakje... net als honden, drolletjes, dat je dat mee terugneemt. Ja, ja, ja. En ze hadden in de afgelopen twee maanden tijd... 16.500 kilo afval van de hoger gelegen gebieden weggehaald... van de Mount Evers. En op de top... Uh, was dat, uh, en boven de 6500 meter kwam nog eens 2,5 ton aan menselijk uitwerpsel naar beneden. Uh. Het is gewoon een grote ja. attractie geworden. Het ja, als is als dan dan geen, uh, geen drones gebruikt met grijpertjes, dat is bij je nette camera-idee. Maar dat ze die het, het, dingen dan mee kunnen nemen. Het, het was natuurlijk iets voor gewoon getrainde mensen. Maar tegenwoordig, als je heel veel geld hebt, kan je die beleving gewoon pakken. Ja, ja, dan moet je dat natuurlijk gewoon pakken. Dat hoort erbij gewoon. Als je een beetje geld hebt, dan ga je de Mount Everest even in de weekend ga je die beklimmen gewoon. Maar ja. goed, het is wel lekker dat je daar op de, ba op de basiskamp dat je wel warme broodjes kan kopen. Maar ja, het schijnt dus toch wel dat er echt nog heel veel mensen voren liggen. En uh, dat uh, door, door het smelten komen er steeds meer uh, lichamen van omgekomen klimmers vrij. Oké, okay, maar ik denk dus is dat is dat wel ouder mustaag. is. Want tegenwoordig is dat zo ja. gecommercialiseerd... Uh, ge ge ge ge dat de mensen die erheen gaan, gaan... ook wel terug moeten komen. Want anders krijg je een rechtszak. Ja, een familielid is niet teruggekomen. Oh, die ligt nog ergens. Nee, dat kan niet meer tegenwoordig, denk ik. Hm. Dit zullen wel oudere lichamen zijn, denk ja. ik zelf. Of het zijn natuurlijk eenlingen die natuurlijk niet in de groep gaan. Dat heb je ook. Ja, ja. Ja, ja ik weet nog wat Wilco Naar volgens mij. Dit was een Wilco van Rooij die erover pracht. je hebt ook een Wilco Naar, geloof ik. Die zat eigenlijk ook op de berg gestorven. En die heeft nog telefonisch contact gehad. Vlak waar die dood ging. Ja, die lag gewoon ergens gewoon, ja, dood ja. te gaan. Die kon gewoon niet meer terugkomen. Wist hij ook. En die heeft gewoon het laatste contact gehad met zijn... Nou, dat het gaan is... jullie goed. Ja, dat is toch bizar, toch? Ja. Ja, ja. het is gewoon een hele nare man. Dat zat al in de naam. Dat wist je gewoon al. Wil gewoon naar? Nou, ja, ja. Ja, we lopen tegen het einde van dit radioprogramma. Deel 1. Sorry, dat klonk even heel dramatisch. Maar, uh, nou... Ja, we straks in het tweede gedeelte hebben we straks weer de verjaardagen. Je zit eigenlijk met je kort in de tijd. Ja, dan gaan we feest vieren. Gaan we feest vieren? Heb je een taart alle, meegenomen, dan? alle verjaardagen. <laughs> nee, dat mag niet. Onder andere hebben we niet er mee ook Spionoril of van de Russische spion voor de Amerikaanse spion Carrie Powers. En nog veel meer. Ik spreek je zo in deel 2. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.